9 uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken wil nog niet stellen dat Rusland achter de aanval met gifgas op de voormalige dubbelspion Skripal zit. In een brief aan de Tweede Kamer heeft hij nog eens benadrukt dat het kabinet de aanval veroordeelt, mede omdat onschuldige mensen aan het gas zijn blootgesteld. Nederland steunt de Britten in hun zoektocht naar de dader, schrijft Blok. Rusland en de Britten liggen met elkaar over de zaak Overhoop. De regering in Londen heeft 23 Russische diplomaten weggestuurd... en Rusland noemt dat een provocatie. Premier Fico van Slowakije zegt bereid te zijn terug te treden... mits zijn partij zijn opvolger mag leveren. Fico ligt onder vuur omdat hij voorkomt in het laatste stuk... van de vermoorde journalist Jan Kuciak. Die schreef dat adviseurs van de premier mogelijk banden hadden... met de Italiaanse maffia. Fico deed zijn voorstel om terug te treden aan de president van Slowakije... en die heeft nog niet gereageerd. Justitie heeft zelfstraffen geëist tot zes jaar... voor een ontvoering in Nunspeet, eind 2016. De ontvoerders deden zich voor als leden van een arrestatieteam... ze boeiden en blinddoekten een zakenman... en namen hem mee naar een loods, waarschijnlijk in het zuiden van het land of in België. Hij moest volgens het Openbaar Ministerie goedkoop harddrugs regelen... en een flink geldbedrag betalen. De vijf verdachten hebben zich volgens justitie schuldig gemaakt aan gijzeling, afpersing en wapenbezit. Het geluk van Nederlanders is redelijk stabiel, blijkt uit een internationaal onderzoek van de Verenigde Naties. Nederland staat net als vorig jaar op de zesde plek op een ranglijst van gelukkigste landen ter wereld. Boven ons staan Zwitserland, IJsland, Denemarken en Noorwegen. En de Finnen zijn volgens de VN het allergelukkigst. Het weer, er staat een matige wind en het is droog. Vannacht kan het in het noorden vriezen. In de rest van het land worden het 2 tot 4 graden. Morgen eerst droog, later meer bewolking en regen. Alleen in het noordoosten blijft het droog tot 10 graden. Vrijdag kan sneeuw of natte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt wordt er wereldwijd zo'n 292.000 uur aan video gestreamd. Dat is het mooie van internet. Haal ook het beste uit het internet met Access4All. De provider die als beste is getest door de Consumentenbond. Kijk op access4all.nl voor ons speciale aanbod. Access4All. First class internet. Het hele jaar door genieten van een groene, strakke grasmat? Dat kan. Strooi nu Pocon biogazonmest.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 Koop nu Pocon biogazonmest en win een robotgrasmaaier. Meer weten? Ga naar Pokon.nl. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Heeft u ook nog steeds zo'n dure autoverzekering? Wat als u voor onze autoverzekering 20% minder premie zou betalen? Zou u dan overstappen? Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.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 EO NOS Langs de Lijn en Omstreken Met Robert Neder en Renze Klamer Het tweede uur van Langs de Lijn en Omstreken. Nou, waar gaan we het over hebben? Bijvoorbeeld... Uh... Tom de Ket. Daar gaan we het niet echt over hebben. We gaan het met hem hebben over de democratie. We kennen hem als een van de verleiders... met een voorstelling over stem kwijt. Zijn ze afgelopen maand door het land getoerd. Ze zouden kunnen dat je daardoor wel eens een aardig beeld zou kunnen krijgen... van wat er in het land leeft, dachten wij. Zo'n week voor de verkiezingen, dat moet wat opleveren. Ja, en uh, welkom ook aan uh, motocrosser Etienne Baks. Uh, uh, Motocross, in jouw geval, zijspan crossen, moet ik even goed zeggen. Ja, inderdaad. Uh, begin dit jaar zat je nog een dag of tien in, in Amerika... om het allemaal te promoten. Zometeen ga je eruit gebreid over vertellen. Van harte welkom. Dankjewel. je ja, wel. Wat u Tom de Ket en EJM Box nou zien, uh, dat kan. Er hangen vijf webcam's en die zijn gratis en voor niets te zien op nporadio1.nl. Reageren, vragen aan een van de tweede mag ook als u wilt dat wij ze zien en misschien ook nog wel stellen, dan moet u ze even op Twitter laten zien en dan wel met de hashtag ldleo. Eerst de Champions League, natuurlijk Frank Wielaert, we hoorden het al van jou, Messi zorgde voor de 1-0 voorsprong van Barcelona, is er iets veranderd? Uh, ja, Chelsea heeft wat meer de bal sindsdien. 18 minuten onderweg, maar in de stand is niks veranderd. Barcelona staat nog steeds met 1-0 voor. Goal van Messi inderdaad. Een enorme fout van Courtois die de bal door zijn benen liet gaan. In een hoek waarin hij de bal eigenlijk gewoon kon tegenhouden. En uh, dat hoefde ook niet al te moeilijk te zijn... Nou, wel een typische Barcelona aanval waar heel even, ik dacht in ieder geval dat Alonso er nog tussen zat. En uh, hij die aanval kon onderbreken, maar die bal werd min of meer tegen hem aangeschoten. En daardoor liep de aanval uiteindelijk door via een fraai hakje uh, van Luis Suarez. Maar sindsdien is uh, Chelsea dus wat meer in balbezit, Heeft het ook wat behoorlijke mogelijkheden gehad om de 1-1 al te maken uit de hoekschop. Rudiger verraste bijna ter steken in de korte hoek. En er ging nog een schot vlak naast de goal van Ter Stegen. Maar inmiddels heeft Barcelona weer wat vaker de bal dan meteen na de 1-0. Ze zijn nu ook rustig aan het opbouwen. Chelsea staat het ook allemaal zolang ze Zo op eigen helft zijn en dan gaat die bal nu diep in de richting van Luis Suarez. En wordt hij onderschept en kan Chelsea overnemen. De bal de diepte in In de richting van Eden Hazard. Die heeft maar één tegenstander zich. Dus als hij opschiet dan kan het nog wel gevaarlijk worden. De randstraf inschieten. En dat schot wordt dan uiteindelijk goed geblokt door Omtiet. De Franse centrale verdediger van Barcelona. En dan kan Barcelona in de omschakeling met Messi voorop natuurlijk uh, proberen de tegengoal te gaan maken. De bal breed naar Dembélé. Dembélé 2-0 nou, Dan ben je wel zo'n beetje klaar. Dan hoop je op zo'n wedstrijd dat hij heel spannend wordt. Maar de tweede goede aanval gaat na de eerste goede aanval van Barcelona er ook gewoon in. En voor Dembele is dit mooi. Want hij kreeg verrassend een basisplaats in deze wedstrijd. Hij mag natuurlijk spelen omdat Coutinho niet speelgerechtigd is. Maar dit was een behoorlijke aanvallende zet van de coach Valverde. Daar was eigenlijk niet echt op gerekend. Maar hij bewijst het gelijk van de coach door heel vroeg in het duel al de 2-0 te maken. Messi nu één goal gemaakt. Zijn 99 ste in de Champions League. En een assist gegeven. Kortom, hij is er weer bij. En dat zullen we weten. Het is pas 20 minuten dat deze wedstrijd onderweg is. En Chelsea kijkt al tegen iets onmogelijks aan. Ze moeten twee goals maken om door te gaan naar de volgende ronde. Dat is nog steeds zo trouwens. Ook met die 2-0 voorsprong van Barcelona. En wanneer is dat democratisch besloten? Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom? Wie is er voor? Je moet erin geloven. Anders werkt het niet. U hoort theatergroep De Verleiders. Vanaf afgelopen najaar staan ze op de plank om een maatschappelijk thema te fileren. Na de bankenwereld, de vastgoedsector, de farmaceuten... gingen de spotlights in de show stem kwijt voor op Onze Democratie. Dus wij dachten, een week voor de gemeenteraadsverkiezingen... we kunnen natuurlijk wel Marie de Hond uitnodigen met een peiling. Zoiets. Maar ja, je kunt ook gewoon een van die verleiders vragen. Want, Tom, je weet natuurlijk fijne middels... wat de staat van onze democratie een beetje is. Nou, we zijn inderdaad uh, meer dan een half jaar... door het hele jubende land uh, gereisd. En uh, hebben wel een beetje de, de, de sfeer kunnen peilen, wat dat betreft. Ben jij ik. zelf, en de buk van etienne HM ook wel benieuwd naar... een beetje een goede burger. Ga je er allebei stemmen? Ja, ik ben uh, erg plichtsgetrouw. Ik stem altijd. Ja, Etienne, ja. HM, Jazeker. Tijd ja. tussen het, het motocross door... Eh, om het stembouillet ergens nog te vinden tussen de administratie? Uh, nou, de, daar zorgt mijn vrouw wel voor. Maar ah. het, is, het is maar een paar minuutjes, dus het is zo gedaan. Dus. En, je, en je weet ook al op wie de stem gaat vallen? Nee, nog niet. Ik overleg dat meestal met mijn vrouw en... Uh... Dan samen een keuze en dan stemmen we beide. Oh, dat is leuk. Dat wordt nooit democratisch uh, besloten. <laughs> ja, ja, ja. Kijk. Ja, bijzonder. Dus ik, ik vroeg me af of uh, is het stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen... of bij de landelijke verkiezingen dan anders? Of stem je gewoon bij de gemeenteraadsverkiezingen op een landelijke partij? Nou, ik moet, ik moet of, zeggen, of, ik of moet denk, je dat even met je vrouw overleggen? Ik moet even met ja. mijn vrouw overleggen. Want mijn vrouw is er meer in thuis. En ik, ik, uh, ik moet zeggen, ik kijk heel weinig televisie... en ik, uh, ik volg het eigenlijk minder goed allemaal... Dus ik vertrouw 100% op mijn vrouw en zij maakt voor mij eigenlijk meer de keuze. En, uh, en dus dan jouw, vrouw, jouw vrouw heeft eigenlijk gewoon twee stemmen. Eigenlijk wel. Ja. <lacht> ja, dat heeft ze goed bekeken. Ja. Waar heb je het laatst op gestemd? Uh, Moet ik even wat met mijn vrouw overleggen? <lacht> ja. Ja, ik, ik zou zeggen dat ik het niet meer weet. Ik weet, uh, ik weet niet meer. Nie, niet die van Wilders, maar die, die het weer gewonnen heeft, uh, de VVD. VVD, sorry. Ja, ja. ja. Oh, ja. oké. Okay, ja. ja, okay. Dankjewel Tom. Nou, dat bewijst meteen uh, zijn expertise. Uh, Even uh, voor de mensen die de verleiders niet kennen... die niet bekend zijn met ook de vorige stukken. Wat, wat zie je precies op het podium bij jullie in de avond? Nou ja, Wij, wij maken eigenlijk voorstellingen over uh, zeg maar de zakelijke moraal... en financiële hygiëne, zou ik kunnen zeggen. Dus dat is een voorstelling over uh, het bedrijfsleven. We hebben ons afgevraagd, waar ligt nou eigenlijk de macht in Nederland? Zoals Shakespeare dat ze zich vroeger ook afvroeg. En dat zijn de beroemde koning Drama's zijn daaruit gekomen. Nou, de macht ligt niet meer bij het Koningshuis in Nederland. En uh, wij vonden eigenlijk ook niet bij de politiek, maar bij het bedrijfsleven. Dus wij hebben zogenaamde drama's gemaakt. We hebben de vastgoedfraude onderzocht. Uh, We hebben het drama hond aangepakt. De grote boekhoudfraude. Uh, de, de, de bankensector natuurlijk. Nu weer ongelooflijk actueel natuurlijk. En uh, slik en stikker, dat ging over. Uh, ja, de eh, commerciëler worden de zorg en de macht van Big Pharma. En eh, daar gaan die voorstellingen in feite over. Maar hoe doe je dat? Want ik weet vanuit de filmwereld dat, dat soort grote thema's... Ja. zijn heel lastig. Je hebt die ene film, ik ben even de naam vergeten... over de, over de bankers, eh, over die, hoe die hypotheek, die ja. rotte hypotheek... Allemaal. en, en er komt, af en toe komt er dan een hele sexy vrouw die ligt de in een band... De even ja. ja de big short, film, om, om even ja. een ingewikkelde term uit te leggen... omdat nou, anders is het gewoon niet te precies. verstaan. Precies, ja. We, we, dat, dat is eigenlijk wel onze expertise. Wij kunnen echt moeilijke onderwerpen sexy maken. En dat doen wij met, een, met, met sketches, dat doen wij met stand-up, dat doen we met toneelscens, maar ook heel interactief met de zaal. Uh, dus wij zorgen ervoor dat het een heel divers programma wordt. Uh, en humor is ook eigenlijk altijd uh, onze drijfveer. Ja, er komen ook piemel en pisgrappen in voor, las ik ergens in, de, in de alles, een cent andere uh, we, we, voorbij. Uh, alle, oh. Alles op, op de materie maar zeg maar, uh, ja, maar uh, ja, goed. Uh, ja. Een Monty Python-achtige setting uh, heb ik ook ergens uh, teruggelezen. Dat doen wij ook. Soms uh, hele absurde scènes ook. En inderdaad, uh, soms heel grof. En heel, maar ook uh, soms uh, een liedje erin. weet ik veel wat. Nou, en wat, soms wat, ook heel droog. Hè? Want dat is eigenlijk ook wel wat mensen heel bijzonder vinden aan onze voorstelling. Soms zijn het ook gewoon uh, essays over een bepaald onderwerp. En dan, uh, dan de mensen die krijgen dan eigenlijk een soort mini-documentaire op het toneel. Maar wat merk ah. je aan het publiek? Want hoeveel hoeveel mannen hebben jullie hier? Je tot nu toe had voor deze voorstelling, ongeveer, te gast, om en nabij? Ja, honderdduizend, zoiets. Honderdduizend, dat ja, is een hele hoop. Dat is een hele hoop, ja. Hoe ze met hun vertrouwen in de democratie gesteld. Op. Ja, dat is een hele algemene brede vraag. Maar uh, uh, je kan over het algemeen toch wel zeggen dat er een sfeer is van... Uh, dat mensen zich vrij machteloos voelen. Uh, dat de politiek... en zeker dat zij geen invloed hebben... over de issues die zij belangrijk vinden. Dat is eigenlijk een, een, een gevoel... Wat, wat ik wel, wat wel erg uh, op de voorgrond uh, Geef eens één een voorbe een voorbeeld. Nou, toen wij bijvoorbeeld aan over dus het de referendum... wat on, ondanks dus ingetrokken is door D66... als we daarover hebben... Ja, dan ontstaat er bijna activistische sfeer in de, in de zaal. Mensen vinden dat belachelijk. Uh, en, ja, je, je kan het ook merken aan als wij bijvoorbeeld... We hebben uh, heel veel shows ook in het noorden gegeven, in Groningen, Drachten, het aardbevingsgebied. Daar voel je uh, dat men ongelooflijk teleurgesteld is in de democratie... maar ook in de, in de bescherming van de staat. Toen we daar speelden, braken ze gewoon de tent af. En dan, dan merk je, als er echt iets aan de hand is... Uh, uh, uh, ja, dan kan theater echt vertroosting bieden. Ja, maar uh, mensen voelen zich machteloos. Uh, we kunnen toch gewoon netjes stemmen? Je kunt toch gewoon elke keer iemand kiezen waarvan je zegt... nou, daar heb ik vertrouwen en die gaat het even voor me regelen. Die heeft meer tijd om zich erin te verdiepen... en uh, ik kan precies kiezen wie ik wil. Ja. Dat is toch fantastisch? Nou ja, kijk, maar een, democratie, een vitale democratie gaat niet alleen over stemmen. Het gaat ook niet alleen maar over onze volksvertegenwoordigers. Dat merk je ook heel erg, dat juist mensen... Ja, het hele maatschappelijke middenveld, zoals dat zo mooi heet... Ja, uh, dat wordt uitgehold tegenwoordig. Mensen ja, voelen uh, dat alles is gecentraliseerd... en dat ze steeds... En minder te zeggen hebben over iets. Ik merk het trouwens bij mezelf ook. Kijk, als ik bijvoorbeeld, ik noem maar iets heel simpels, iets wil veranderen uh, aan uh, het schoolbeleid. Ja, dan krijg ik altijd bij het schoolbestuur uh, te horen... van ja, daar, daar gaan wij niet over, daar gaat het bestuur over. En het bestuur is dan meestal al een hele grote uh, organisatie... met heel veel scholen onder zich. Als ik daarmee aanklop, zeg ik... ja, dat zijn de regels uh, uh, van, van de gemeente, daar kan ik niks aan doen. Ja, en dan ga je je heel erg machteloos voelen. Dus ik denk ook dat het heel essentieel is... dat de, de directe democratie versterkt wordt in ons land. En, uh, dat, en dat is eigenlijk het geluid wat ik het meest gehoord heb. Ook. Maar mag ik aan naar vragen, want jij je, je zegt dat ik heb gestemd op de VVD. Uh, samen met je vrouw. <lacht> uh, maar heb jij het idee dat, dat die stem... Dat, dat, dat daar wat mee gedaan wordt? Of, of... Uh, nee, ja. Maar er wordt dat... natuurlijk wel wat mee gedaan. Want het telt natuurlijk gewoon mee. Maar um, ik heb niet echt het idee dat mijn stem er te doet. Maar als iedereen zo denkt, dan, dan komen we natuurlijk nergens. Maar ik vertrouw 100% op mijn vrouw. En uh, ja, als je daar echt iets uh, mee wil doen... dan moet ik me eigenlijk ook in gaan verdiepen. En uh, ja, dat heb ik niet gedaan, dus. Nee. Ja. Nee. moeten je je vrouw zo even bellen, gewoon... Uh, <lacht> ja, ja. <lacht> De politieke huishouding, uh, <laughs> ja toch? Ja. Nee, maar, maar heb jij van huis uit wel meegekregen van... jongen, ga nou stemmen, want uh, iedere stem is belangrijk? Uh, ja, in principe wel. Alleen, uh, uh, ja, ik heb daar laatst niet, niet veel meer mee gedaan. Nee. Nee. Nee. nee, snap ik. Nou ja, laten we, we hopen voor uh, Ron Meijer dat zijn vrouw uh, ook af en toe een beetje van de SP houdt. Uh, Ron Meijer, goedenavond. Want hij is voorzitter van ja, de SP. Toevallig voorzitter. <laughs> en ook uh, toevallig, heel toevallig, bezoeker... van uh, de voorstelling van uh, Tom de Ket. Uh, stem kwijt. Uh, wanneer ben je er geweest? Ik ben uh, in Maastricht geweest. Ik denk dat dat weer een half jaar geleden is ongeveer. Misschien nog iets langer. <laughs> ja, uh, ja. Ik weet het niet meer precies uh, wanneer het was. Maar uh, ja, ik, uh, ik, was, ik ben een groot fan van de verleiders. Uh, ook van de eerdere uh, afleveringen over Ahold en over de dat zorg goed. onder andere. Uh -huh. ja. En uh, ik, uh, ja, ik was erg onder de indruk dat... Uh, er wordt ongeveer een kwartier over het neoliberalisme gesproken. Uh, zonder dat mensen, het was propvol. En uh, zonder dat mensen weglopen. En toen wij dat een jaar of tien geleden als partij deden, toen uh, waren er heel veel mensen die dat. Uh die dan aan het luisteren, maar Top de ketten zijn en zijn kon uit te dus slagen erin... om uh, ja, die analyse, die haarscherpe analyse, om die neer te zetten. Ja. En hem um, ook nog populair te maken. Dus dat is uh, ja, een grote klasse. Ik denk, het is ook een beetje eigenlijk een half-SP-programma. Een beetje het opnemen tegen die, die vastgoedsector, de bankensector... Uh, hè, een referendum uh, weer erbij. Dat is allemaal, uh, misschien kun je hem inhuren voor, voor de partij. Nee. Ja, nou, en wat ik er goed aan vind, uh, is dat... Uh, wat mij betreft gaat muziek of kunst en cultuur, en er zit altijd een boodschap in. En we hebben ons in dit land de afgelopen decennia laten wijsmaken dat iets alleen maar mooi moet zijn. Uh, terwijl wat de ket en co laten zien, is dat iets heel erg mooi en ook grappig kan zijn, want er zitten nogal wat grappige scènes in, maar er ook gewoon een verhaal in zit. Uh, want mensen die kunst en cultuur maken of daarna, daarna, daarna kijken, ervan genieten, die willen doorgaans ook wel iets meer dan alleen maar dat iets mooi is. En uh, dus zij vertellen een maatschappelijk verhaal even los van uh, dat ik in dit geval ook nog erg met ze eens ben. Maar ik kan... ja, ik vind een, een maatschappelijk verhaal... waar ik niet mee eens ben, is niet al nog beter... dan al die grijze, gouden massa... Uh, waar, waar, uh, ja, waar, uh, waar niks uit... Uh, uit naar voren komt. Dus ja, weet je... Zij zeggen eigenlijk, bemoeien met de samenleving. Blijf blijft niet mokkende de kant staan. De democratie is veel meer dan één keer zoveel jaar stemmen. Ja, maar ja en, even... dit dus vraag ik even om het op te nemen voor EJN hier aan tafel. Mag je dat ook gewoon binnen een huishouden even verdelen? Dat ik zeg, nou, ik zorg bijvoorbeeld... Uh, Hè, voor, voor de cent en de actie in huis. En uh, bestuur je hem af te, even die, die pamfletten van de SP en <tie> zo? Ja, nee, maar natuurlijk. Uh, o, uh, dat spreekt voor zich. Alleen, ik zeg... Kijk, dat, je, dat je mensen niet dwingt... totdat iedereen superactief moet zijn. Dat spreekt voor zich. Maar ja, ik ben er erg voor... dat mensen zich bemoeien met hun omgeving. En, en ze moeten vooral zelf uh, uh, weten wat ze willen doen. Ja. Uh, um, hè, ik kan ze daar niet dwingen. Maar ja, het is wel onze samenleving. Als we ons allemaal terugtrekken achter onze rolluiken... dan wordt het niet beter van. Ja, maar je hoort het wel om je heen. Tenminste, ik wel. van Ja, doet mijn stem er eigenlijk wat toe? Ze doen er toch... Uh, en niets mee. Maar als je nu naar de gemeenteraadsverkiezingen kijkt. en er zijn bepaalde dorpen waar echt wel iets speelt. Uh, bijvoorbeeld het bouwen van een groot complex. bijvoorbeeld in je dorp. Of, of in je stad of bij jou in de buurt. dan in één keer. dan ja. wordt er toch wel wat wakker bij, bij een burger. Hè? Is, dat, uh, is dat landelijk minder? Merken jullie dat? Nou ja, kijk, uh, lokaal. Uh, laat ik eens wat noemen. in mijn eigen stad uh, gaat 27% van de kinderen niet naar de tandarts. Dat is echt desastreus, want dat leidt niet alleen maar tot ja ongezondheid, maar ook nog tot enorme maatschappelijke kosten. Dus het gaat echt ergens over. Dat geldt natuurlijk landelijk ook. Uh, maar ja, juist daarom ben ik zo'n fan van, uh, van kunstenaars, van theatermakers die dat verhaal vertellen. Die dus mensen oproepen om zich te bemoeien, om niet te wachten op de politiek. Ja. Uh, ik heb heel graag actiegroepen, ik heb heel graag kunstenaars, theatermakers, die voor, voorop gaan in plaats van wachten op de politiek. Eén in, keer in via stemmen. Maar die het goede voorbeeld geven. En ja, ja, dat ja. is een van de redenen waarom ik zo'n fan ben van de kettenkoop. Welk, welk dorp komt er eigenlijk uit waar ze nooit de tanden poetsen? Sorry? Waar woont u dan dat is nooit de tanden poetsen? Nou? nou ja, ik woon in de, in de Oost, oude Oostelijke Metz, in Heerle. Ja. En misschien um, ja, kwestie van die tanden poetsen, maar dat is een kwestie als je ouders er niet kunnen betalen, dan nemen ah. de kinderen niet mee. En dat is echt disastrous. Ja. ja. Het is goed dat je uitleg er nog even bij komt. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ik zat toch even te zoeken naar de reden. Ja. Ja. <lacht> uh, Tom de ket. De, de politiek is natuurlijk een belangrijk onderdeel als het gaat over de democratie, maar het gaat niet alleen over politiek, toch, in het stuk? Uh, in het laatste stuk... Yeah. Uh, Stem kwijt, weet je wel waar je in zit? Uh, oh, ja, oh, dat stuk. Ja. <laughs> ja, het, gaat, uh, uh, het gaat vooral over. Uh, wat, wat ik bedoel, ik zou je een beetje helpen. Ja. Het is toch ook een appel voor de bezoeker zelf. Hè? Van, uh, niet alleen maar een beetje schelden op de politiek. Natuurlijk mag je kritisch zijn, maar doe ook zelf eens een keer wat. Ja, op een gegeven moment kalt het stuk bij ons. En dan gaan we onszelf bevragen. Wat, wat doen we eigenlijk zelf met z'n allen? Wie is er nog lid van een, van een vakbond of van een vereniging of zo? En, en, en uh, dan moeten we ook bij onszelf te raden. Gaan. En dat is ook mijn ja, eigen conclusie: dat ik ook uh, te weinig doe zelf. En dat daar eigenlijk, uh, ja, daar, daar begint natuurlijk alles bij je eigen betrokkenheid daarin. Ja. Zijn we daarom vaak een beetje te makkelijk aan het schelden op, op alles en in iedereen, instanties, politici? Uh, Moeten we wat meer naar onszelf kijken? Dat moet je sowieso doen. Uh, uh, absoluut, ja. Het is heel makkelijk om de, de schuld uh, ergens anders. Het moet, moet soms ook gebeuren. Je moet ook gewoon shamen en blemen. Hè. Dat is heel goed. Hè, wat er nu is gebeurd met, met uh, de, die hele bonus toestand. Van, van, van, nou ja, het is goed dat mensen ongelooflijk verontwaardig zijn. Want er is nu inderdaad iets gebeurd. He? Dus dat, dat, is, dat vind ik alleen maar goed. Mensen moeten, moeten, moeten hun bek open trekken. Ja. Ik Nog even, en dat wil ik ook in Ron Meijer voorleggen... voorzitter van de, van de SP. Als je dan mensen aanzet tot, uh, tot meedoen... van uh, nou, nou, nou, stap er dan in en laat je horen... en, en stap in bestuur of wat dan ook... of ga in een politieke partij of in een gemeentebestuur. Eerst lopen ze dan te schelden van... ja uh, hè, dat hoor je heel veel van met gemeentebestuur zakkenvullers... terwijl ze eigenlijk helemaal niet zoveel verdienen. Maar die sfeer is er wel een beetje. Vervolgens ga je heel hard je best doen. Kom je in het gemeentebestuur... En word je vervolgens zelf voor zakkenvuller uitgemaakt? Dat is een bepaalde cirkel die ergens onderweg moet worden onderbroken, denk ik, om, om mensen aan te zetten om wat te gaan doen, of niet? Ja, nee zeker. Kijk, wat wij zien is dat we hebben afgelopen, afgelopen jaar met 1 miljoen mensen gesproken. Huis in huis, telefonisch en op allerlei andere manieren. Er zijn onder andere 150 acties en buurtinitiatieven uit voortgevloeid. Dat gaat van het uh, terughalen van de buslijn tot het uh, veiliger maken van de straat. De eerste reactie van mensen is, het heeft toch allemaal geen zin. Als wij huis in huis gaan en zeggen, we kunnen dat samen wat dan doen... dan zeggen heel veel mensen, het heeft toch geen zin. Maar ja, een, een paar weken later, als we dan toch uh, de eerste mensen hebben die zeggen... oké, okay, laten we maar eens gaan kijken of het lukt. Uh, ja dan zie je dat eigenlijk, week voor week... Dat meer mensen bijkomen en dat het dus mogelijk is. En ik moet dan heel erg denken, ook als ik naar jullie gesprek luister... aan wat benen ooit een oude bischop zei. Uh, namelijk, uh, Hoop heeft twee prachtige dochters, Woede over uh, uh, onrecht en moed uh, om het niet te laten bij dat onrecht. En dat is volgens mij wat het is. Dat je uh, die verontwaardiging en die woede over omstandigheden... en over de uh, ING-bankier die, ING die zoveel miljoen uh, loonsvolgen kreeg... Uh, kreeg is helemaal, daar is helemaal niks mis mee. Maar je moet die woede wel omzetten in de moed... om er daadwerkelijk zelf iets aan te doen. Ja. En dat is wat wij proberen en dat is wat ook heel vaak lukt. Ook soms niet lukt. Maar als het dan lukt, dan is zo'n kleine overwinning... het terughalen van een pinautomaat in een buurt bijvoorbeeld... Ja, dat kan tot een grote revolutie in de hoofden van mensen... Ja. Omdat dat mensen namelijk dan het gevoel heeft, hé, hey, het heeft dus wel zin om samen iets... en uh, om samen een actie te komen. Dus het begint al heel ja. lokaal eigenlijk... om, om, om die, die gedachte inderdaad bij mensen in hun hoofd... Uh, een om andere ja, twist te geven. als je, je in je buurt iets kleins kunt, ja. kunt verbeteren... waarom zou je dan niet uh, de marktwerking in de zorg kunnen terugdringen? Ja. Of waarom zou je dan het eigen risico niet kunnen afschaffen? Ik bedoel, dat gaat dan niet van vandaag morgen. Maar als jij de maat of de bus... Uh, in, jouw, uh, in jouw buurt kunt terughalen... of de straat veilig kunt maken... dan ben je ook in staat om die grotere dingen om dan duur voor elkaar te boksen. Ja, ja, ja. oké. Okay. Romeijer bedankt en uh, de info ja, even ja. voor de luisteraar, zijn uh, collega Lilian Marijnissen die is dan weer vrijdag te gast bij onze collega Thijs in de peiling van Thijs vanuit Zoetveld. Dat ik maar even weet. Tom. Mm -hmm. En jij wilde nog iets zeggen, namelijk. ik zag aan je dat je wilde Nou ja, over dat ze zakken vullen. Uh, dat is een, is een ding wat je heel vaak hoort. Maar in feite uh, gaat er heel erg weinig uh, geld naar ons hele politieke apparaat. En daardoor uh, worden uh, Tweede Kamerleden of uh, ja worden vaak gekaapt door lobbyisten. Uh, en, en ik denk dat dat een heel groot probleem is. Vooral de frak ja, er zijn veel te weinig fractiemedewerkers, veel te weinig apparaat om dingen uit brengen. ...uit te zoeken voor onze Tweede Kamerleden. En dat verzwakte onze democratie. Als we willen uh, dat het bedrijfsleven onze democratie niet kaapt... ...dan moeten er juist veel meer geld naar Den Haag toe. Ja. Maar dat is, een heel, dat is heel onpopulair als je dat zegt. Ja, ja, ja, ja, ja. We praten zo nog even door, maar eerst zijn we benieuwd... ...hoe het gaat met Chelsea in die achtste finale. Kunnen ze nog wat terug doen tegen Barcelona, Frank Mielaert? We zijn 37 minuten onderweg. Het staat nog altijd 2-0 voor Barcelona. Maar Chelsea krijgt net twee 0 Kools van Kansen werkelijk. En uh, die helpen ze allebei om zeep. Kante, dat is de laatste kans. Die wil eigenlijk... Fabregas aanspelen. Die staat een halve meter buitenspel. Dat ziet Kante. Dus die loopt door tot eigenis van Fabregas. Want die heeft zelf niet in de gaten dat die buitenspel staat. Die twee lopen elkaar dus in de weg. En Kante schiet uiteindelijk net naast de goal van Ter Stegen. En de aanval daarvoor, op aangeven van William... was Marcos Alonso ineens heel dicht bij een doelpunt. En daar was een redding van Ter Stegen uh, uh, nodig om de 2-1 te voorkomen. Dat is wel wat deze wedstrijd nodig heeft. Een goal van Chelsea om er weer wat uh, spanning op te krijgen. Want je krijgt toch bij Barcelona nu al het idee... dat ze voetballen om het voetballen... en niet meer direct om kansen uh, te creëren. Raket wordt nu aangespeeld. Meteen onder druk gezet door Kante. En uh, die doet dat wat al te fel, zegt Comina. En die van Barcelona, die klagen zich wat af. Zegt bij iedere overtreding, hard, niet hard. En de meeste zijn helemaal niet zo hard... Maar ze liggen en ze rollen door. Messi deed dat ook zojuist bij een overtreding van Rudiger. Die kreeg daarvoor een waarschuwing. Het was niet zo'n hele zware tik. Maar Messi rolde drie rondjes om zijn as. En dan lijkt het toch heel wat. En daar ergeren ze zich aan bij Chelsea. En dat is nou ook net de bedoeling bij Barcelona natuurlijk. Dit soort dingen... Dat je je daaraan gaat ergeren. En dat dat belangrijker wordt. dan de voetbalwedstrijd waar je mee bezig bent. En bij Barcelona zijn ze natuurlijk meesters. in het bespelen van de scheidsrechters. Comina is ervaren. Die zou daar goed mee om moeten kunnen gaan. En Barcelona met een 2-0 voorsprong. Ben je voorlopig veilig? Kun je gewoon nog een doelpunt van Chelsea hebben? En het is nog niet eens uh, gevallen bij Chelsea trouwens. Giroud zit niet lekker in de wedstrijd. Fabregas, daar kwam de fout vandaan. Waar de 2-0 uiteindelijk uit voortkwam. Zit ook niet lekker in de wedstrijd. En die tweede goal, nog even noemenswaardig. Dembélé maakt zijn eerste doelpunt in dienst van Barcelona. En dat zou wel eens een belangrijke kunnen zijn. Want goed voor de kwartfinale in de Champions League. Maar we moeten nog ruim een helft voetbal. Goed, uh, Tom, de Ket van de verleiders, is nog steeds uh, hier. Stem kwijt, het jullie voorstelling. Jullie spelen me al een tijdje. Uh -huh. uh, ik, ik vroeg me af, hè, je vertelt net dat je Noord-Zuid, oost west je bent overal geweest. Ja. Dan ga je met een bepaald idee uh, ga je, ga je zo'n uh, zo voorstelling in. Heb je iets bij moeten stellen met betrekking tot uh, je eigen visie en idee... naar aanleiding van de reacties die je vanuit de zaal hebt gekregen? Misschien is het voor jezelf uh, ook wel een eye-opener nou... geweest? Ja, er zijn een aantal ja. dingen die ik inderdaad wel uh, verontrustend vind. Is, uh, dat is uh, bijvoorbeeld uh, de rol van de media. Uh, toen we ons daarin gingen verdiepen... Uh, ja, dat, dat er weinig onafhankelijke pers is. Uh, dat uh, de echte, echte uh, onderzoeksjournalistiek... zoals uh, gedaan wordt door uh, VTM en, Volodom, uh, en, uh, en uh, de correspondent... is eigenlijk maar 1% van het aanbod. Dat staat ongelooflijk... Onder druk, er is weinig geld voor. Je ziet dat de, de, ja, de media in handen is van eigenlijk maar vier grote partijen. Nou, dat vind ik eigenlijk bedreigend voor de, voor de democratie. Uh, je ziet dat de, de hele verkiezingen ook steeds meer een soort media-event wordt... een soort spelletje, een soort uh, ja, wedstrijd. En uh, ja, wij, wij, wij in de zaal zeggen wij ook af hoeveel mensen lezen eigenlijk de krant? Dat is eigenlijk schrikbarend weinig. Heel veel mensen krijgen, krijgen hun nieuws van internet... En, en vinden soms ook Facebook nieuws. Ja. Weet je wel? En ja. dat is denk ik heel erg gevaarlijk voor, voor, voor, voor een vitale democratie. Sommige mensen lezen ook gewoon de krant op internet. Hè? Kan ook natuurlijk. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Ja. Maar is, is het niet zo, want wat me net ook viel bij Romei... is dat ja, ik ben het eigenlijk heel erg eens... Is jullie programma niet ook een beetje gekleurd, laten we zeggen, politiek gekleurd. Nou, het grap, zeggen nou, denken... de, de grap is dat uh, uh, ook bijvoorbeeld heel veel VVD'ers dit, dit uh, programma gezien hebben daar ook uh, met, met heel veel <laughs> dingen eens zijn. Het is, wij, wij nemen niet echt stelling. Wij uh, uh, ah, ja, nemen bij... geen stelling. Als je net zegt, uh, wat je zegt over de media, uh, vind ik slecht voor een democratie dat of er maar, maar vier grote partijen. Dat, is een, dat, is, dat zijn hartstikke stellige uitspraken man. <laughs> ja. ja, maar niet echt. Uh, uh, door wie je je betaald? door, uh, uh, uh, ja. door een politieke kleur. Nee, dat is, uh, ja, ik weet niet. Uh, dat hele links-rechts denken dat wij, wij gaan daar dwars doorheen. Ja. Bovendien uh, wat wij heel vaak doen ook in de voorstelling is een discussie uh, uh, standpunten onderling verdelen, zodat er echt ook onderling een heel erg scherp debat komt. En dan is het aan het publiek om. Uh, zeg maar te oordelen wat zij er dan van vinden. Maar wat gebeurt er na nou, afloop? Want er wordt altijd geklaagd ja, over polarisatie. En dat zo, Als je zegt, wat, er zitten SP'ers en VVD'ers. Wat, wat gebeurt er gebeurt de afloop er gebeurt, is dat. Uh, Bijna niemand heeft het na afloop van onze voorstelling... over uh, het spel of over de theatrale trucs. Ze, zijn, ze hebben het altijd over de inhoud. De discussie die gaat altijd door in de foyer. En dat vind ik ontzettend goed. Uh, wij doen ook vaak late-night-shows. Daarna hebben we nog een talkshow met een aantal prominenten. En dan gaan we dus door. En, en, en die mensen zijn... Dan, dan zie je echt... Zijn ze, en dat gaat zonder uh, vechtpartijtjes, gegooide bierglazen... En dat nou, daar gaat het uh, soms best veel aan toe. ook. Tijdens die late-nights mensen die zich erbij bemoeien... En, oh. En ze moeten hun verontwaardiging kwijt. Weet ja. je En dat, ja, ik vind dat wel mooi. Heel kort nog: heel even: vijf man die toeren door Nederland. De, ja. Komen jullie samen in theater? Of ik heb nog een nee, beeld erbij met een hele oude Volkswagen busje... waar jullie aanheen ja, stappen. Nee, en zo. Dat oude busje kan je vergeten. We hebben een hele luxe bus met een tafeltje... en een koelkast wat? en tv's. Zakkenvullers. Eh, zakkenvullers, <laughs> ja, zeker. Ja, we, ja. Wij, wij, wij, wij verdienen er goed aan, hoor. Al die garantieëren <laughs> En daar maak je er geen rij van. Maar wel vijf mannen. Geen, geen vrouwen, vrouwen, vrouwen. Geen vrouwen. Ja, we vrouwen. ja, we hebben vrouwelijke chauffeurs, hè? Oh, ah. ja, dit is ook weer... Ja, wij willen ook wat. Ik kan ook weer een stuk komen met kritiek op jullie stuk. Goed. Dankjewel, Tom. NPO Radio 1. Tom blijft nog even zitten. Naast Basja Nachtegaal bijvoorbeeld... voor het Internationaal van half tien. Nederland vindt het te vroeg om te stellen... dat Rusland achter de gifaanval... op de voormalige dubbelspion Skripal zit. Dat heeft minister Blok geschreven aan de Kamer. Hij zegt verder dat het kabinet... de Britten wel steunt in hun zoektocht... naar de verantwoordelijken. De lucht- en ruimtevaartdivisie van Tenkate komt in Japanse handen. Een chemiebedrijf betaalt daar 930 miljoen euro voor. De divisie produceert vooral materialen voor de luchtvaart... en communicatiemiddelen. Het Openbaar Ministerie eist zelfstraffen tot zes jaar... voor de gewelddadige ontvoering van een zakenman in Nunspeet. De man werd in december 2016 ontvoerd door gemaskerde mannen... die zich voordeden als leden van een arrestatieteam...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 Goed, bijna rust bij Barcelona tegen Chelsea. Als Chelsea nog wat wil, dan moet er snel een in. Ja, en het kan, want de bal ligt op een metertje of twintig van de goal van Ter Stegen. Klaar voor een vrije trap, dus die mogelijkheid is er. Marcos Alonso zegt, die muur moet verder op weg, maar de streep... Waar die mannen van Barcelona achter moeten gaan staan in de muur. Die is al getrokken en daar staan ze achter. Dus dat kan het niet zijn. William gaat ook nog even meten. En die zegt van nou het is toch echt 8,5 en niet 9 en een beetje. Dus misschien moeten ze toch nog wat verder naar achteren. En uh, Scomina gaat dan toch nog even uh, kijken en wat mensen wegsturen daar uh, in de buurt van de muur. Je mag aannemen dat William deze vrije trap gaat nemen. Hij ligt een beetje rechts van het midden. Hij is rechts. Uh, Marcos Alonso is links. Die zou hem ook kunnen nemen. Maar uh, die gaat het nog ook nemen. En die doet dat goed. Buitenkant van de paal. Dat scheelt niet zo heel erg veel, zegt hij. Marcos Alonso is daar vlak bij de aansluitingstreffer. En uh, zijn coach, dat is Antonio Conte. Die Italiaan, die vloekt alles. Kort en klein zo'n beetje in de buurt van uh, zijn dugout. Dat kan niet, maar hij probeert het in ieder geval wel. En uh, dat doet hij omdat daar Chelsea heel dicht bij de aansluitingstreffer is. Vlak voor rust komt Barcelona heel goed weg na een overtreding. Gemaakt op Olivier Giroud uh, door uh, Untiti. En die bal gaat dus op de buitenkant van de paal. Barcelona lijkt de rust te gaan halen met een 2-0 voorsprong. Zover is het nog niet. We zitten dus in de extra tijd... Ik heb daar niet echt iets van bijgetrokken zien worden. Dat was ook niet echt nodig, want al die buitenlingen van Barcelona-spelers... daar was geen hulp van de fysiotherapeut bij nodig om ze weer overeind te krijgen. En dus kunnen we nu inderdaad ook gaan rusten in kamp. Nou, Barcelona leidt met 2-0. Dat lijkt een comfortabele voorsprong. Maar of dat ook echt zo is, dat zullen we er nog even moeten afwachten voor de tweede helft. Goed, Tom de Ket hebben we net gehoord over de verleiders en de voorstelling stem kwijt. Hij blijft nog even zitten. De voorstelling is nog te zien. Als u meer erover wil weten, even op de verleiders even googelen... Dan staat er vanzelf een speelschema. Geleidersfestival, dat doen we in juni. Dan spelen we er nog drie. Kijk aan. Ja. Vanaf 20 juni volgens mij ja. uit mijn hoofd. Ja. Ja. Ja. Um, Etienne Baks is er ook. Zij is Is net in Amerika geweest. Gaan we zo uitgebreid mee praten over zijn ervaringen daar. En over zijn leven als zij spankrosser. Vanzelfsprekend. Maar eerst de uh, start in mijn draaiboek: Hockey gedoe. Dus ik neem maar dat er nou, gedoe is in het hockey. Reken maar. Flinke onrust. De clubs uit de hoofdklasse en de nationale bond staan namelijk lijnrecht tegenover elkaar. Waarom? De clubs die willen hun internationals zo kort mogelijk afstaan aan het nationale team. Want dat is natuurlijk eh, fijn voor de club. Maar de bond weigert daaraan mee te werken. Hoekie-commentator Filip Koken, goedenavond. Goedenavond. Ja, we hopen dat jij er even eh, je licht op wil laten schijnen. Wat is er nou precies aan de hand? Ja, je hebt dus aan de ene kant de Hockeybond... en aan de andere kant heb je de Belangenvereniging van de clubs in de hoofdklasse, De zogenaamde HHCV. En, die, en al die clubs die hadden vorige week een vergadering. Wat doen we volgend seizoen met de internationals van onze clubs die wij immers betalen? Voorafgaand aan die vergadering heeft de technisch directeur van de Hockeybond een mail erin gestuurd... waarin hij erop aanstuurt dat de competitie volgend jaar moet eindigen op 14 oktober al dat is dan zes weken voordat het WK voor de mannen gespeeld wordt. Daar zijn de clubs het helemaal niet mee eens. Die willen nog twee weken langer doorhokken. Dat was een soort van spreekwoordelijke druppel. Zij vonden de maat is vol, hebben de kont tegen de krip gegooid... en zeggen tot hier en niet verder... en hebben een brief geschreven aan de hockeybond met, uh, ja, met piketpaaltjes. Hm. En het gaat om de mannen en de vrouwen... Uh, de bond wil dat de hoofdklasse zes weken voor het WK al, uh, gaat stilleggen... zodat Max Caldas zich in alle rust kan voorbereiden op dit WK, zes weken lang. En de club zeggen, ja, horen ze eventjes. Wij kunnen dat niet hebben. Wij betalen die spelers. Wij hebben belang bij een competitie. En wij willen dat dat twee weken langer gaat duren. Want anders hebben we helemaal geen competitie meer. En het gaat bij de vrouwen bijvoorbeeld om de Champions Trophy. Half november wordt die gespeeld in China... De clubs vinden eigenlijk ja, dat het helemaal geen belangrijk toernooi is. En twee jaar geleden werd de Champions League voor de mannen... ook al niet gespeeld door Nederland. De bond zei toen, we hebben geen financiën daarvoor. Pas niet in het schema voor de Olympische Spelen van Rio. We zeggen het af. En de clubs zeggen, ja... Waarom kan dat nu ook niet eigenlijk? Het is helemaal niet belangrijk. En bovendien, de competitie kan dan doorgaan. En de bond wil daar niet aan. Ze staan inderdaad lijnrecht tegenover elkaar. Nou, dat is wat je noemt gedoe. Um, uh, zowel bond ja, als... dat is wat je noemt gedoe, <laughs> ja, Dus zowel de bond ja. als clubs die willen, die willen die spelers uh, zo lang mogelijk bij zich houden. Is er ergens uh, een artikel dat zegt wie nou het meeste recht heeft op die spelers? Nee, dat is er niet. Uh, ze denken allebei... Ja, dat ze het meest in hun recht staan. Ze zijn overigens nergens... Uh, ik heb met een aantal mensen gesproken of anders sinds contact gehad met ze. Ze denken allebei dat ze volledig in hun recht staan. Uh, ook moreel gezien. En ook qua communicatie. Eh, maar het is gewoon een machtsstrijd. Wie heeft het meest te zeggen over de internationals? Nou, de internationals, die leiden tegenwoordig een betaald bestaan bij de clubs. Zeker bij de topclubs. Die verdienen redelijk wat geld. Het wordt betaald voor die clubs. Het zijn dus werknemers van de clubs. Ja. Maar anders dan in het voetbal. De status en je waarde voor de clubs verdien je bij het nationale team. Daar doe je die waarde op. Dus de bond vindt ja, dat zij het voor het zeggen hebben. Er is ook een internationale kalender, daar moet je natuurlijk verschijnen. Maar die clubs zeggen, ho ho... Um ja, ze gaan wel naar het Nederlands Team toe. Maar wij willen ook nog wat te zeggen hebben over die spelers. Qua prestige, qua marktwaarde, hè, qua imagerechten. Dat heeft, dat is, die liggen weer bij de bond. Het ligt allemaal erg ingewikkeld. En die spelers zelf dus dan, hoe uh, komen Philippe, wat, wat, wat vinden die eigenlijk? Ja, die spelers zelf die zitten hopeloos vast tussen deze twee vuren. Die kun je het niet aandoen om hier te laten kiezen. Die willen natuurlijk voor Nederlands Elf te blijven spelen. Dat is hun status. Daar doen ze het allemaal voor. Maar ik bedoel maar ze van zeggen, betaald... van, nou ja, ik, ik heb, ik, vier weken is voor, is voor ons prima... Om om ons voor te bereiden. Of, uh, of ik heb echt zes weken nodig. Zeg maar sportief gezien. Kunnen ze natuurlijk ook een mening hebben. Nou ja, het bedoel, de bond doet wat de bondscoach wil. Dat is Max Kaldas, in dit geval bij de mannen. En uh, Max Kaldas, ja, die wil echt zes, zeven weken zich voorbereiden op een WK. Hè. Dus, dat is echt een belangrijk toernooi. <coughs> ja, en wat Max Kaldas wil, dat voert de bond uit. Zo ja. zit het ook weer. Ja. Nou, kort tot slot. Uh, waar ligt de oplossing? Ja, ze moeten er een keertje uitkomen met elkaar. Dus ze moeten gaan overleggen met elkaar. Maar het zit eigenlijk muurvast. Ja, ze vinden allebei al dat ze heel ver zijn gegaan in hun toegevingen. En ze hebben echt de hak in het zand. Behalve misschien twee clubs. Hè. Ze zijn wel unaniem in hun opvatting dat dit moet gebeuren, die clubs. Maar ja, Bloemendaal heeft uh, contacten met Caldas. Caldas is club, uh, clubcoach geweest bij Bloemendaal. Hij heeft ook een teammanager, Joof Verhees, bij het Nederlands team gehaald. Die hij nog kent van zijn tijd bij Bloemendaal. Waar hij toen uh, in het bestuur zat. En de directeur en de voorzitter van Hockeybond, die hebben allebei in dezelfde functie in verleden bij Amsterdam. Ja. Dat zijn misschien nog de twee clubs ja, die een bindende rol zouden kunnen spelen. Maar de rest staat inderdaad lijnrecht recht tegenover elkaar. Ja, nou goed. Ik ben benieuwd hoe het afloopt. Dankjewel voor nu, wij zijn weer helemaal bij. Filip Koken. De snelheidssporten staan op het punt van beginnen. In de Formule 1 wordt al volop getest. Het circus is al in Qatar aangekomen voor de eerste Grand Prix komende zondag. Ook de motocrossers staan op het punt om aan hun seizoen te beginnen. Eerst nog de Eelingen en volgende week in Os de zijspannen. Vader Baks was een befaamd bakkenist in de cross. Begrijpelijk dus dat zijn zoons ook al op jonge leeftijd hun entree maakten in deze motorsport. Etienne reed eerst nog samen met zijn broer Robbie, Later vervolgde hij zijn weg met diverse andere bakkenisten. Tot hij met Ben van de Boogaert definitief doorbrak. Vanaf het moment dat hij ging samenwerken met Kaspar Stupilis... werd Etienne Bax een vaste waarde in de wereldtop van de Zijspan cross. In 2015 werd het grootste succes uit zijn carrière gehaald. Goedenavond. Zijspan crosser Etienne Bax uit Bergerijk heeft hem te pakken. De wereldtitel. De wereldtitel werd vorig jaar opnieuw veroverd. Dit keer met de Fransman Nicolas Muset als pakkenist. Ja, Etienne. Mooi om te horen, of niet? Ja, ik, ik kreeg er bijna kippenvel van. ja. ja? ja Mooi muziekje op de achtergrond. En uh, ja, had wel veel herinneringen naar boven. Ja, wat is de eerste herinnering die boven kwam? Uh, ja, toch wel uh, ja, de samenwerking met mijn broertje. En uh, hoe het allemaal begonnen is vroeger. Ja, vertel even over die samenwerking van je broertje. Want uh, dat, dat, op een gegeven moment zijn jullie weer gestopt met elkaar. Ik denk, als het dan zo ideaal is, waarom heb je dat dan niet uh, de hele tijd gedaan? Ja, we zijn vroeger uh, zijn we samen begonnen natuurlijk. Maar we zaten met een leeftijdsverschil. Uh, op een gegeven moment. Rob, ik... heet hij? Robbie. Ja. Ja, ja. Was ik 15 jaar en kon ik een startlicentie krijgen. en uh, wou ik natuurlijk graag deelnemen aan de wedstrijden. En op dat moment was hij 12 en, en kon dat nog niet. Dus ik, dat was kiezen of delen. Of nog drie jaar wachten tot uh, Robbie de leeftijd had bereikt. of vast beginnen met een andere bakkennist. Nou, had Robbie vast een hele andere mening over dan jij? Uh, nee, toch niet. Niet? toch niet. Nee? Nee, nee, nee. Hij snapte de situatie wel. En, en, en hebben ook eigenlijk beslist unaniem om het zo te doen. Ja. Ja, maar goed, je hebt later nog met hem gereden. 2016 maar, maar ik begreep dat jullie uit elkaar gegaan zijn... omdat er af en toe wel wat wieldoppen door de garage vlogen. Of viel dat van mij? Uh, nee, wieldoppen vliegen bij ons niet door de garage. Alleen de samenwerking uh, tussen familieleden is niet altijd makkelijk. Robby is een supergoede bakkenist. Uh, daar is niks op aan te merken. Alleen het, uh, de familieband... Uh, ja, ik, ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen. Het wordt, het wordt heel moeilijk om iets samen te doen met familieleden. En uh, omdat je elkaar misschien wel heel goed kent... durf je, elkaar, durf je ook wat meer tegen elkaar uit te spreken. En, en zijn er misschien ook eerder irritaties. Ja. Ben jij de baas dan? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk, uh, ja, ik voel me eigenlijk niet de baas of zo... maar uiteindelijk ben ik wel de, de, ja, de, de eigenaar van het team... en beslis ik wel wat er geld en rond rondom het team. Dat heb jij ook besloten dat je... Zou breken met je broer. Is die beslissing dan ook voor jou uitgekomen? Die is voor mij uitgekomen, ja. Dat nee. was een moeilijke beslissing, want ik heb het natuurlijk als eerste aan mijn ouders verteld. En uh, ja. Voor hun was het ook zwaar. Die zijn ook begonnen als, uh, als familie. En, en mm. die, die hadden het natuurlijk het liefste zo gezien dat ik een het met Robbie behaald had. Ja. Je zit bij langs de lijnen omstreken. Maar we hoeven niemand van de EO op je familie af te sturen. Om een Kerst kerstdiner een bed van leven bijvoorbeeld. Je de kant op te sturen om een kerstdiner te organiseren. Jullie kunnen wel gewoon met elkaar aan tafel zitten toch? Ja, we kunnen gewoon met elkaar aan tafel zitten. We hebben verder helemaal geen problemen met elkaar. Alleen uh, samenwerking op, op, de, op de crossmotor, op ja. de zijspan uh, gaat er niet meer in zitten. Ja. Nee, ja. oké. Okay. Maar in ruilt ervoor dus wel een mooi kerstdiner. Nou wel. Ja, met heel de hele familie. Ben je op de motor eigenlijk? Nee, maar ik ben wel met het team met de vrachtwagen hier. Met een vrachtwagen? Ja. ja. Dus die, uh, die heb ik hier beide bij het restaurant staan. <laughs> <laughs> oh. Ja. Uh, Oké, okay, natuurlijk. Ja, je, net, uh, ja. je hebt een vrachtwagen en daar kom je dan af en toe mee. Zo werkt nou, dat? Uh... Nou, ik moest toevallig in de, in de buurt... Ik heb me vandaag pas opgehaald, namelijk. En dat was in Roelevaresveen. Dus ik was redelijk in de buurt, oh, als ja. je van mijn kijk afkomt. En uh, zo heb ik het kunnen combineren. Dus op die manier ben ik uh, met de vrachtwagen hier. <lacht> ja, nee, dat kan gebeuren. Het past niet in de parkeergarage. <lacht> <Ja>. <lacht> en heb je ook gewoon een rijbewijs voor uh, netjes? Ja, ja, heb ik gewoon netjes rijbuis voor, ja. ja ik denk ja. even checken. Ja, voordat ik hier. moet hem alleen nog verlengen, daar wel, inderdaad. Oh, hoe lang oh. moet die worden? Uh, ja. hij worden? Ja. Hij krijgt net een appje van zijn vrouw, vergeet je. Hij we niet te verlengen. Die moet nog verlengd worden, ja, dus... Uh. Goed, eh... Uh. We gaan het hebben over, over dat zijspan. Want dat is een, een sportonderdeel wat niet voor iedereen enorm bekend is. He, we hebben het hier vaak aan tafel over Max Verstappen in, in de Formule 1... waar we net ook de inleiding mee begonnen. Maar die zijspan cross, dat is, toch iets, ja, dat is voor veel mensen iets minder bekend. Terwijl het in Nederland weer bekender is bijvoorbeeld dan in Amerika... Maar jij het ja. hebt geprobeerd aan, aan, aan de man te brengen, zullen we maar even zeggen. Maar voor die luisteraars die denken: wat is het ook weer? Hoe werkt zo'n race precies? Schetsen ze het even kort. Ja, een, zij een zijspan is eigenlijk een, een, een crossmotor, maar dan met twee personen. Dus er zit eigenlijk een zijspan aan. En een, ja, als ik het zo vertel, dan lijkt het dan lijkt het niet echt iets speciaals. Alleen ik denk dat het wel heel erg spectaculair is om te zien. En hier op de Nederlandse bodem is het zanderig en, en, en, en zacht. Maar zeker op de buitenlandse circuits waar het beton hard is... ja, daar krijg je echt spectaculaire plaatjes, ja. Ja, want diegene die in die zijspans zit, die bakkenist... He, zit wel eens op de weg. Als iemand met een zijspans ziet rijden... Nou, dan zit de bakkenist zit lekker te chillen, zullen we maar even zeggen. Ja. Maar bij jou is de bakkenist, die heeft een hele grote rol. Wat doet die precies? Ja, de bakkenist die stuurt voor 50% mee. Dus de bakkenist in een rechtse bocht... Die zij te hangen, links de bocht links. Maar hij zorgt ook voor de stabiliteit in de motor. En, en dat is nog wel een van de belangrijkste dingen. Dus uh, op een springberg uh, moeten we hem ook samen sturen... om hem weer veilig aan de grond te krijgen. En het is echt wel een samenspel. En... Uh, ja, het is ook daarom ook heel belangrijk dat je goed op elkaar ingespeeld bent. Ja. En het samenspel is nou net heel mooi om te zien. Uh, en en maakt het ook spectaculair. En het is echt, je bent of een bakkenist... of je bent zeg maar, de, je zit in de driver's seat. Het is ja. niet dat jij bijvoorbeeld ook een goede bakkenist bent. Nee, absoluut niet. Absoluut niet absoluut zelfs? Niet. En, en zit het in karakter of in training? Of? Nee, het zit, het zit in karakter. En, uh, en het zit er ook in waar je gewend bent. Ik, ik ben gewend om de controle te hebben over het zijspan. Oké, okay, de bakkenist stuurt voor 50% mee... maar ik heb nog steeds die gashandel in mijn handen. Um, dus als ik alleen maar een, een stang in mijn handen heb, uh, voelt het heel onnatuurlijk. En, uh, heb je het wel eens gedaan? Ja, ja, ik doe het. Eén keer per jaar uh, Doe ik een keer wisselen, Casper en ik. Zo aan het <laughs> einde van het seizoen. Vind we wel leuk om een middagje te doen. Maar ja. het ziet er heel ongemakkelijk <laughs> uit. Het ziet er heel ongemakkelijk uit ben, en heel ben, onnatuurlijk Maar dan heb je toch ook de neiging? Want jij zegt net, bij een bocht naar rechts moet je naar rechts gaan hangen, hè? Ja, ja, de maar meeste, ik zou naar links gaan tegenhangen eigenlijk. De meeste mensen die voor de eerste keer in een bak gaan staan bij mij... Die, die, die, gaan juist, ja, die gaan juist tegenhangen. Ja, ja. precies. Ja, en dat is voor ons heel onnatuurlijk, maar ik, ik kan wel begrijpen dat die mensen zo denken. Ja. Ja. Maar ja, het, is, het is toch echt met de bocht mee en, en, en ja. op die manier de het zijspan aan de grond zien te houden. Tom de Ket, wat ben jij? Ben jij een bakkenist of ben je iemand die graag aan het stuur zit? Nee, ik ben iemand die graag aan het sturen zit. Nee, ja. Ik, als ik naast iemand zit, uh, uh, gewoon in de auto, vind ik dat vind ik al uh, verschrikkelijk. Dan denk ik, oh, ik zou het zelf anders doen. Weet ja. je dan ook ja. iemand die heet ja. het? Als, als, dan zit je op die bijrijderstoel. Dan ja, uh, en dan wil ik het strookje naar rechts. En dan kijk jij ook in mijn dodiroep. Ja. Of het precies, wel kan. Dus ja? Ik ben verschrikkelijk. Dat ben jij. Ja, ja. Kijk je uit voor oh, dat paaltje? Oh, nee. Staat een paaltje. Ja. Ja. Dat heb je gezien, hè? Zo'n zo type heb ja. je type. Op weg met Superleuk. Eetje, je was dus in Amerika omdat die die. Van Cross te promoten, waarom eigenlijk? Waarom ging je daar heen? Ja, eigenlijk, eigenlijk, um, Want het was je eigen idee, toch een beetje? Ja, het was mijn eigen idee. Ik heb het wel overlegd samen met de KNV, dus eigenlijk de, de motorbond uh, waar we mee samenwerken. Uh, die hebben die spelen best wel een grote rol bij ons binnen het team. Uh, ik heb, ik word uh, namelijk betaald door NRC en NSF. En, en dat biedt mij eigenlijk de mogelijkheid om professioneel sportman te zijn en dat ik al mijn tijd en energie in, in de motorcross kan stoppen, wat voor ons leidt tot betere resultaten. En uh, ja, die hebben ook de intentie om de wel omhoog te brengen. Dus we zijn aan alle kanten aan het proberen om, om de sport iets beter te maken. Dus heb ik aangekaart om, om naar Amerika te gaan, om daar de sport te promoten. En hoe doe je dat? Dan neem je dan zo'n zo ding mee en hop, in het vliegtuig laat je, je verschepen... en dan ga je daar een beetje rondkrossen? Ongeveer zo wel, maar zo makkelijk was het dus niet. Er is bijna drie weken voorbereiding aan, aan vooraf gegaan. Uh, spullen laden, alles moet genummerd worden, alles moet ingeklaard worden bij de douane. Um, het, moet, uh, het is daarheen gevlogen. Dan moet het daar weer vrijgegeven worden bij de douane. Je moet echt wel een hele groep van mensen om je heen hebben... om daar allemaal voor te krijgen. En elkaar moet je daar krijgen. bij de douane dan ook uitleggen wat het is? Dan moet je ook uitleggen wat het is, ja. Dan moet het allemaal schriftelijk. En, <laughs> uh, en omdat er ook nog een motorblok onder zit... Uh, en olies mee te maken hebben... is het allemaal niet zo makkelijk om het daar binnen te krijgen. Mis je de term überhaupt in het Engels? Ja. Dus de term? Ja, de ja. term voor de onderdelen. Of zijspancross uh. überhaupt. Ja, zijtkarkross. Dus ah, oh, dat is wel, dan wel lekker makkelijk. Ja. Ja, je dan wel. Ja. Ja. nee, Dat da da da da viel wel mee, alleen... Het was natuurlijk ook nieuw voor ons. Er is nog nooit geen, uh, in mijn weten nog nooit geen zijspan richting Amerika vertrokken. Dus het was allemaal nieuw. Het begint met uh, flightcases moeten er gemaakt worden. Er moeten van allerlei onderdelen uitgezocht worden. Want je gaat daar dus twee weken heen bijna. Maar je moet ook onderdelen meenemen voor die twee weken. En je weet niet wat er, wat er gaat gebeuren. Dus je neemt veel te veel onderdelen mee in principe. Want hier in Nederland of in Europa is het altijd te bestellen of te krijgen... is binnen twee dagen in huis. Maar in Amerika dus niet. Dus ja, daar heeft er eigenlijk wel toe geleid dat we veel te veel onderdelen bij hadden. Dus veel te veel kilo's. <laughs> extra geld, de extra boertie, geld. De, ja, de, de passagiers moesten eigenlijk met z'n allen een soort bakkenis... Die... allemaal aan één kant gaan <laughs> zitten om het vliegtuig nog een beetje recht te houden. Ja, ja. Inderdaad, ja, ja. Ja, ja. Ja, eh, Oké, okay, dat is de reis, dat is de organisatie zelf. Dan kom je daar aan en uh, de Amerikanen organiseren... dan neem ik aan een, een heel groot motocross-verstijn of zo... waar je dan te gast bent. Hoe moet ik me dat voorstellen? Binnen, buiten? Uh, ja, we zijn in principe we zijn maar uitgenodigd... Uh, en er was eigenlijk nog de bedoeling om demo-rondjes te rijden op de, op de eerste... om Anaheim One noemen ze dat. Dat is de eerste ronde om het Supercross gebeuren in Amerika. Uh -huh. ja, dat, is een hele drukke, uh, dat is heel druk. Daar 46.000 man publiek. Californië, hè? Ja, Los Angeles. En uh, daar zouden we een aantal demo-rondjes mogen rijden. Dus uiteindelijk is dat niet doorgegaan. en Dat was goedgekeurd door de EME, dat is de organisatie uit Amerika. Goedgekeurd door de FIM, dat is de Europese organisatie. Maar... Afgekeurd door Veld. En Veld is de directeur van de, van de Supercross en ook directeur van, uh, van Disney. Van de Suffert. Ja, die zag het niet zitten om dat daar te doen. En, uh, ja. Dus dat hebben we helaas niet kunnen doen. Daar. Maar wat heb je wel kunnen doen? Uh, we, zijn, we, zijn, uh, we hebben presdagen gehouden en uh, we, hebben, ja, we hebben elke dag getraind op een circuit. En wat, wat het eigenlijk toe leidde dat er, ja, dat er na, na ons rijden eigenlijk vijf, zes rijen dik om onze motorrace stonden. En ze vonden het allemaal amazing en iedereen filmen en en en en ja we hebben toch wel heel veel aandacht gehad daar want ja ze kennen het niet. En ze vinden maar, het maar, geweldig. maar begrijp ik dan goed dat je dat je dus alles die kant op hebt gevlogen? Ja. Om daar dan te horen dat dat waar je eigenlijk voor ging dat je dat niet hebt gedaan. Je hebt alleen getraind. Je hebt niet voor een groot publiek kunnen rijden, begrijp ik dan? Ja wel, we hebben wel voor, voor een redelijk groot publiek kunnen rijden, alleen niet het publiek waar we gehoopt hadden en dat ja. was eigenlijk de supercross, want daar zijn 46.000 man crossliefhebbers bij elkaar. Maar denk je niet die die die die felman, zo heet hij? Ik bel hem op, en ik trek hem even door de telefoon heen. Ja. Maar we hadden nog... Ja, dat, dat was inderdaad wel mijn eerste gedachte. <laughs> maar ja, je gaat erheen en het is natuurlijk heel moeilijk. Wij hebben geen contact in Amerika, of weinig. En je wilt eigenlijk vanuit Nederland wil je iets regelen daar. Dat is heel moeilijk. Want ja, Amerikanen, ja, ze kennen het niet. En ja, ja. ze laten het maar een beetje links liggen. Dus ik zeg, we moeten nog gewoon heen gaan. En we kijken daar wel hoe ver we verder hebben komen. Ja. Dus we zijn best wel aan het eind gekomen. Alleen ja, de ultieme... Uh, om, om de Supercross uh, demo rondjes te rijden is niet gelukt, helaas. Nee, maar uh, rijden dik dikke interesse, uh, zeg je net. Uh, ja. Levert dat dan nog wat op? Zijn, zijn, zitten er ook mensen tussen organisatoren die zeggen, nou. Ik vind het wel interessant. Laten we eens een keer een try-out gaan doen. Of laten we nog eens bellen. De Amerikanen ja. zeggen natuurlijk altijd van... Uh, yes, sir, let's keep in touch. Uh, ja, ja en dat nooit inderdaad van ze cool. <laughs> ja, ja, dat is inderdaad ook zo. Cool. Dus tot nu toe is het nog redelijk rustig. Alleen er zijn wel een aantal dingen. Een aantal leveranciers ook van onderdelen... die wel, wel eens willen kijken of ze misschien wel verbeteringen kunnen doen. En, maar er zijn ook organisatoren die, die wel interesse hebben om, om dit te doen. Of in ieder geval om trainingen te organiseren... met meerdere zijspan-teams vanuit Europa. Ja. Dus er zit iets schot in, in de zaak. Alleen ja, het is niet... Tot nu toe nog niet wat we gehoopt hebben, alleen dat kan nog komen. We zijn wel in contact met de Amerikanen nog. Ja, nou, tot slot volgende week begint het weer, hè. Grand Prix van Os, dus ja. uh, lekker. Seizoen, uh, je mag weer, zou maar zeggen. Ja, toch vind ik die eerste Grand Prix vind ik minder leuk. Uh, uh. Uh, het, is, het is spanning en uh, het is druk. We zijn natuurlijk afgelopen jaar wereldkampioen geworden. Dus de mensen hebben een bepaalde verwachting, mijzelf ook. En uh, ja, dan moet je wel aan zien te voldoen. En dat is niet altijd makkelijk. De nee. concurrentie heeft ook niet stilgestaan. En het is eigenlijk de eerste krachtmeting om te kijken waar we, we op dit moment staan. Ja, ja, goed. Nou, de onderdelen zijn in ieder geval binnen twee dagen. Mochten ze nodig zijn, bij heb je, je het je verteld? Dus dat zal het probleem niet zijn. Nee, dank je wel voor je verhaal. Want het uh, in dit uur uh, met uh, Tom over burgers die zich machteloos voelen? Paul naast het centrum Veilig Wonen in Appingedam... is, as we speak, een protest tegen de gaswinning en afwikkeling van de aardbevingsschade gaande. Er is zelfs iemand in hongerstaking. En verslaggever Reino Meijer die ging er vandaag eens even langs. De noodklok, hè? Het is de noodklok voor Groningen, is dat. Mijn naam is Jan Holtman. Ik ben in hongerstaking. Probeer af te geven dat er nou eindelijk eens een keer wat gebeurt. En zo ik zie, gebeurt er al een heleboel. In de mensen solidariteit en dat soort dingen meer. Ja, want de tent die staat continu vol. Jij begon hier eigenlijk in je eentje. Nou, nee, ja, Met een paar mensen. Met vier man. Inmiddels zijn hier steeds wel twintig, dertig mensen. Ja, en ik denk dat de totale groep ver over de honderd zit. Pietje Bel, uh, wordt ik ook wel eens genoemd. We staan nu pal tegenover het Centrum uh, Veilig Wonen. Heeft u het idee dat het nog wat uithaalt? Nou, alles helpt, al is het een, een zandkorreltje aan het strand. Bent u boos? Ja, ik ben boos op de manier waarop het Centrum Veilig Wonen... waar we hier nu even mee staan. En de naam en de Shell op de manier waarop zij met de bevolking... hier in Groningen omgaan. Mijn vader is door stress, en daar blijf ik gewoon bij... is door stress overleden. Aardbevingstress. In het uh, half jaar dat hij te maken had met Centrum Veilig Wonen... is hij... Uh, Heel snel achteruit gegaan. Hij was hartpatiënt, maar wel stabiel. Bent u zelf ook slachtoffer? Ik ben zelf ook slachtoffer. Immateriële schade, als je vader daarin overlijdt. Maar ik had ook schade aan mijn huis. Na de aardbeving in Zeerijp heb ik weer schade aan mijn huis. Dus dit is al de tweede keer. Kookt u ook van woede? Ik kook van woede, dat wel. Maar ik probeer het wel te kanaliseren. Want ik weet van mezelf wat ik allemaal kan aanrichten als ik echt... Boos geworden, ja. Ik heb voorheen altijd in uh, Bedum gewoond. Het allereerste huis die de nam gesloopt heeft, dat was mijn huis. Hij kon versterkt worden, maar dit was voor de nam de goedkoopste oplossing. Ik heb 70% van de waarde van mijn woning gekregen. Maar ik ben wel alles kwijtgeraakt. Ik heb daar 34 jaar gewoond en daarnaast had ik nog Groninger paarden en schapen. En dat moest ook allemaal weg. Als ik zo even naar u luister en in uw ogen kijk, het zit u hoog, hè? Het zit me behoorlijk hoog, ja. Daar kunnen u gewoon niet in denken. Het huilen staat me nader dan het lachen. Ik heb er een trauma op aan. Ik loop bij een uh, psycholoog. Ik ben afgekeurd inmiddels. Door die hele toestand, ik kan niet meer werken. Ik kom er niet, ik slaap slecht. Wat er allemaal gebeurd is qua aardbeving en troep... Dat, dat, dat is helemaal in mijn kop geslagen. Dat is niet best. Ik denk dat hier vrijdag een hele hoop mensen staan. Een hele groepen uit Amsterdam die zich aangekondigd hebben. Waarom uit Amsterdam? Ja, dat is een groep. Die verklaart zich solidair en komt hierheen. Utrecht, Eindhoven. Ze zijn allemaal sympathisanten? Ze zijn allemaal sympathisanten en ik wil persoonlijk hier even kijken wat er los is. Wat hoopt u te bereiken met uw aanwezigheid hier in het nou ja, kamp, noem ik het maar even? Dat er heel Nederland in gaat. Laat er namens nog over de brug komen en ons schadeloos stellen. En dat is niet gebeurd. Dat er ook uh, gewoon stappen ondernomen worden... Vanuit de Kamer. Ja. Als de politiek met dan mooie beloftes... als zij dat niet nakomen, dan uh, schrikt Nederland wakker. Is dit anders dan al die andere acties? Deze actie die, uh, die, die kan misschien wel maanden duren. Als ik volgende week hier terugkom, wat tref ik dan aan? Is de kamp dan uit zijn voegen gebarsten? Dat zou heel best kunnen. Ik wou dit de inleidende ja, schermutselingen willen noemen. Kijk, mijn telefoon gaat alweer. Dit is, uh, dat was mijn motor. Die heb ik als ringtoon. Ik hoor het. Ja. Uh, Hummel moet blijven bestaan. Ook in deze moeilijke tijden voor ons. Het <laughs> krijgt spontaan een glimlach op zijn gezicht toen hij dat hoorde. Tom, uh, uh, uh, als je dit zo hoort, herken je dat? Uh, van jullie nou, ja, voorstelling natuurlijk. Ja. Stem kwijt, heb je daar ook gespeeld? Daar hebben we ook gespeeld, ja. En het is uh, echt schandalig hoe die mensen in de steek worden gelaten. Al jarenlang. Maar dat merk je het in de zaal, dat die woede dat die er ha hangt? Dat, dat, weer, dat merkte we enorm. Ze braken daar echt toen de, de tent af. En wij eindigen trouwens de voorstelling ook op... het een uh, carnaval uh, kraker over deze hele kwestie. Uh, waar we in uh, uh, de koning vragen om uh, zeg maar het uh, Shell, het predicaat konink uh, te ont ontnemen. Uh -huh. dus, uh, en dat, die, die kraker gaat natuurlijk dan door de hele zaal uh, ontzettend in. Ja, ja. Ja. Nog even spieken op het voetbalveld. Bij Barcelona tegen Chelsea zal inmiddels begonnen zijn aan de tweede helft. Frank Wilaat. 52 e minuut. Nog het 2-0 voor Barcelona. Maar Chelsea had een penalty <laughs> moeten hebben. Die hebben ze niet gekregen van meneer Scomina. En dat Mag de Sloven zich aanrekenen. Piqué... Pakte Marcos Alonso vast. Heel eventjes maar. Maar hij pakte hem vast. Marco Alonso ging gretig naar de grond. Maar hij werd vastgepakt. Dus hij had hij alle recht toe. En hij had een penalty moeten hebben. Scomina uh, woven dat moment weg. Tot grote ergernis van Giroud. En de rest van Chelsea. Giroud was het meest nadrukkelijk aanwezig. Kreeg een gele kaart voor protesteren. Het zit niet heel erg mee voor de mannen van Chelsea. En Scomina heeft hij wel het een en ander over in de melk te brokkelen. 2-0 dus voor Barcelona na 52 minuten. Te volgen van die wedstrijd, natuurlijk zometeen na tien uur bij ons. Tja, heel veel succes met het uh, nieuwe seizoen. Ja, op een uh, nieuwe titel. Echt. Uh, en, en Tom, uh, heel veel plezier ook met de voorstellingen nog. Ja. En 20 juni, dus het Verleidersfestival ja. in Utrecht. Ja. Goed, waarvan acte Ja, we gaan zo dus nog een uurtje door. Ook met Erik Braal, coach van Donau Groningen Basketbal. Die staan opeens in de kwartfinale van de Eurocup. Zo. MPO Radio 1. Lieve jongens en meisjes. Ik ga jullie hier in dit boekje verhalen doen over en uit Indië. Het was een schitterende voorstelling, maar er is nog zoveel materiaal over... dat het nu tijd is voor... Daar werd wat groots verricht. Het boek. En Jan die vraagt met zijn naïeve kop meneer van Herwaarden. Waar zijn die kogelgaten eigenlijk voor? Met dank aan oud Jan. Kijk voor vleuten. Dit is een geweer. Dit is een hoed. Volg de hoed. Paak! Paak! Luister naar kunstel. Een soort Indiana Jones. Morgen om half acht. Diederijk van Vleuten. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Jouw avond begint om zeven uur met een aflevering van Narcos. En daarna om kwart over acht een nieuwe aflevering van Narcos. Na Narcos is er dan Narcos. En we sluiten de avond af met een gloednieuwe aflevering van Narcos. Dat is jouw avond op Netflix.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 Flirty is niet strafbaar. SecondLove.nl Wat veel mensen niet weten, is dat antibiotica niet werken tegen griep. Sterker nog, bij verkeerd gebruik kunnen antibiotica helemaal hun werking verliezen. Zo kunnen makkelijk te behandelen ziektes levensgevaarlijk worden. Want antibiotica zijn geen anti-griep. een antibiotica kun je nooit op eigen initiatief en gebruik geen restjes antibiotica of antibiotica van anderen. Ga voorzichtig om met antibiotica. Kijk op Daar wordt iedereen beter van.nl. NPO Radio 1.